Goedemiddag iedereen, dit is de, het iAsk vragenuur van Bartumees van vrijdag um, 7 juni 2013. Ik moest even nadenken. Um, ja, wat gaan we vandaag doen? We beginnen natuurlijk weer met vragen binnengekomen bij iAsk. Dan uh, mag Nens meteen met haar appje audio archery. En dan kom ik met, ja, je zou kunnen zeggen twee apps. Het is er eigenlijk maar één, maar het is de Free Version en de Paid Version, zoals dat heet. En het gaat hier dan om O-Player. Dat is een, een audio-video speler die alles aan kan, zeggen ze. Dat zal al wat tijd in gaan zitten, want er is nogal veel mogelijk. En ik heb uh, aardig wat tijd in gestoken vanochtend, maar nog niet alles ontdekt. En daarna gaan we verder met de vragen die uh, tijdens dit uur bij uh, jullie allemaal en bij mij opkomen. En we besluiten de boel weer met um, wat er verder per chat komt en de valreep. Oké, okay, voordat ik Nens het woord geef laat ik even de microfoon los. Uh, voor het geval iemand uh, een uh, dringende vraag of opmerking heeft. Ga je gang. Oké, okay, ik heb hem even te langer los moeten laten omdat... Um, ik vergeten was de opname te starten. Nou, dat is niet zo heel erg. Dit uh, klets ik er later wel weer voor als ik de podcast ervan maak. Dat beginstuk. Ja, dat heb je er nou van als je op het laatste moment nog van alles probeert te doen. Oké, okay, uh, Nens, dan mag jij beginnen. Ga je gang. Sorry, knopje aan het zoeken. Um, audio Archery, oftewel uh, schieten. Of schieten, boogschieten. Of, nee, boogschieten op geluid. Um, ik zal het even spellen, A-U-D-I-O-A-R-C-H-E-R, -E Griekse I. Uh, je, uh, je zet eigenlijk je voice-over uit als je het speelt. Mij archery. Flik up with one finger to start. Flick down with one finger to hear instructions. Oké, okay, het is dus eigenlijk een heel simpel beeld. Um, je houdt je iPhone of je iPad, in mijn geval, verticaal en het enige wat je hoeft te doen, um, het is handiger als je een koptelefoon op hebt, weer net zoals de vorige keer, um, als je hoort dat je, um, wat er gebeurt is dat het doel zeg maar uh, in geluiden langs jou komt. En uh, jij moet in de audio horen wanneer die recht voor je zit en dan laat je de pijl los. Hoe span je de, de boog? Dat doe je door de, uh, je vinger op het scherm neer te zetten. Ik voel uit. Tap the screen at any time to skip these instructions. In audio arch round 1. The target score is 3. Nou, je hoort uh, nu zeg maar het doel voorbij komen. Ik heb nu een vinger neergezet en ik sleep hem van... Boven naar beneden. Zero. <laughs> ik heb hem niet losgelaten op tijd. Ik heb hem nu gespannen en ik laat hem los. You missed. Zero. Dus ik zet mijn vinger neer boven ergens in beeld en ik haal hem naar beneden, hou ik hem gespannen totdat ik hoor dat hij in het midden is. Outer ring. One. En dan laat ik hem los. En je hoort dat ik hem nu aardig had. Inner ring. Nou, ik uh, word er steeds beter in. Maar dat is het spelletje dus. Oh, wat snel hè Tom, nu ben jij weer. Hé, hey, ik had erop gerekend dat het veel langer zou duren. Um, <laughs> zijn er nog mensen die vragen hebben over dit spel? Nee dus. Nou, nu we het toch over spellen hebben, wil ik even terugkomen op het spel van vorige week. Um, The Nightjar. Ik ben er uh, na afloop nog even mee bezig geweest. En uh, ik kan er in ieder geval over vertellen dat het... Uh, uh, goed te doen is. Je moet dus inderdaad een koptelefoon hebben. Een mens zei al dat je um, moet lopen met je duimen. Het, het gaat hier om eigenlijk wat ik vorige week al vertelde dat je dus een, een, een, uit een schip moet komen dat gedoemd is in een zwart gat te vallen. En het is helemaal donker. Um, en je moet dus naar, naar een deur lopen. Je moet uh, dingen aanzetten. En uiteindelijk moet je allerlei vreemde wezens zien te vermijden. Dat doe je door um, je richt, te richten op een geluid. En Nens zei vorige, al, vorige week al, dat kan nog niet door je iPhone te draaien... ...maar dat doe je door met je vinger te, te, te slepen of een, te, even een veegje te geven... ...om je als het ware te draaien en met je duimen liep je. Um, dat werkt inderdaad, je moet alleen wel de voice-over uitzetten, heb ik gemerkt. Op het moment dat je uh, je doel hebt bereikt en je gaat over naar een volgend level... Dan moet je de voice-over wel weer even aanzetten om de continue-knop te vinden. Dat nog even over Nightjar. Ik weet niet of er mensen zijn die al uh, voor de grap dat spel hebben aangeschaft en ermee gespeeld hebben. Laat we maar even los. Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat je er geen geld voor over hebt, maar uh, het is op zich als spel best heel aardig. Het, is ook, uh, het wordt ook steeds ingewikkelder, omdat je omtrekkende bewegingen moet gaan maken en zo. Dus het is echt puur audio. Uh, nou ja, je moet wel van dit soort spellen houden. De geluidskwaliteit is erg goed. De, de sounds zijn nou, van, van hele hoge kwaliteit vind ik. Oké, okay, nou dat is het spellenonderwerp. Mochten we nog tijd over hebben, dan heeft Nens misschien nog wel een leuk spel voor ons. Dan ga ik nu de mic vastzetten en iets vertellen over O-Player. Ik heb zowel de O-Player Lite als de gekochte O-Player. Die kan wat meer, zo te zien, ook wat meer... Formaten afspelen. Um, die is trouwens 2,69 euro en de free version is gratis. Ik ga hem starten. Hij is in het Engels. Mm, half zou ik bijna zeggen. Muziek. lieten. Je hoort dat wel vaker, of je merkt dat wel vaker. O player lieten Toevoegen. Knop. Oké. Okay, onderaan hebben we tabbladen. Geselecteerd. Bestand. Tab. Printen. Dat is eigenlijk het afspeelgebeuren. Afspeellijst. Afspeellijst. Dan kun je een nieuwe afspeellijst maken. Ik ben aan het zoeken geweest. Maar ik heb nog niet gevonden hoe ik nummers aan mijn afspeellijst toevoeg. Dus haakjes. Deze app kwam ik op het spoor door een mailtje van... Ik dacht, daan Staes in VoiceOver forum. En... Hij gaat er ook nog bij uh, tech een, uh, tech touch, tech touch, jongens toch? Uh, een uh, podcast aanwijden. Nou, ik hoop dat hij dan wat uh, meer vertelt dan ik nu. Ik heb gemerkt dat we er echt uh, van alles uithalen en over vertellen dat je behoorlijk wat tijd erin moet stoppen om, uh, om dat allemaal te kunnen doen. En het zal ook een aardig wat tijd kosten, als ik het er nu zo mag zien, om een, uh, de podcast uh, echt van te maken. Want er valt heel veel over te vertellen. Um, wat mij dus wel gelukt is, is een playlist maken. Ik zal even. Afspeellijst. Top. Er een klos. Knop. Afspeellijst. Bezig. Knop. Visite. Ik heb een afspeellijst visite gemaakt. Bestand. Top. 1 van 5. En nu kom ik weer bij. Visite. Bezig. Afspeellijst. Er een klos. Knop. Dit is de bovenste knop. Tekstveld. Bewerkbaar. En dit is Amorius. de... Toevoegen knop eigenlijk, maar hij heet, uh, nou ja, iets van Icon Hupplepup nog wat. Ik zal even mijn spraak langzamerzijden. Spreeksnelheid volume. Spreeksnelheid 35, 30 Q. Um, je kunt dus een, een naam invoeren voor een afspeellijst en dan heb je een... Tekstveld, bewerkbaar, opslaan, grijs. Een opslaan knop, die is nu nog grijs omdat ik geen naam heb ingevuld. F, D. Nieuwe meer annuleren knop. Ik annuleer even. Ik had dus een, een visite gemaakt. Knop. Afspeetlijst. Wezig knop. Visite. Als ik die dubbel tik, dan zul je zien dat het leeg is. Knop. Een vorige knop om terug te gaan. Visite. Wezig knop. Lege lijst. En een lege lijst. Nou, die kan ik verder niet. Lege, lege lijst. Mee. Wezig. knop. De wijzig knop klaar. Die doet nu. Lege lijst. Bestand. Dan niks. Ik. Klaar. Dus knop. ik doe even klaar. Wezig. In het vorige scherm. Vorige knop. Visite. Wezig knop. Klaar. Oh, wacht even, klaar. Noem ik de vorige knop. vorige Om knop. in de. Er rijken klos. Knop, afspeellijst. Wezig. Knop, visite. Hier staan dus de lijst met afspeellijst. En ik had nummer 1, Als ik op de knop tik. Nou, dan krijg je. Afspeel. Klaar. Verwijder visite. Dan kan ik de afspeellijst verwijderen? Klaar. Knop. We doen even klaar. Wezig. Misschien ontdekken we nu met z'n allen hoe ik iets aan de afspeellijst moet toevoegen. Geselecteerd. Afspelen. Download. Top. Download. Nou, daar ga ik even in. Geselecteerd. Download. De opschonen knop. Opschonen. De flow Downloads. Actieve de flow apps. Koptext. Die hebben we niet. Voltooide de flow apps. Koptext. hebben we ook niet. Bestand. Top. de ik, ik heb op het internet gezocht, maar nog niet kunnen vinden waar het hier op slaat. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat dat met um, iTunes te maken heeft, want iTunes kent die knop ook. En we gaan het zo ook nog even over iTunes hebben. In dit verband. Opschonen knop. Even opschonen knop. In my wife. Oh, hey, de beachies. Opschonen. Ik wist niet dat ik die op mijn iPhone had staan. De Opschonen. De hallo De actieve de hallo Opschonen knop. Nou. Opschonen. Dan gaat hij waarschijnlijk uh, kijken. Uh, op mijn iPhone of bij iTunes of ik nog ergens dingen heb staan op schonen zo'n beetje refresh knop hè, die je ook wel vaker ziet um, maar omdat ik geen downloads heb staan of wat dan ook um, is hier verder weinig aan te beleven geselecteerd download instellingen we gaan naar de instellingen geselecteerd instellingen. dit is allemaal nog de live version instellingen in la koptekst in-app purchases, dus dat zijn uh, de in-app uh, aankopen. Fotoviewer. De fotoviewer, nou, is voor ons niet interessant. Instellingen, context. Nu krijgen we de instellingen, general. Algemeen, die tikken we even uh, dubbel. Vorige knop, dan krijgen we hier een vorige knop, general. Video, context. Vanaf het begin beginnen, vanaf het begin beginnen, schakelknop, uit. Nou, dat hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Afspelen vergen. in de achtergrond. Afspelen in de achtergrond. Schakelknop. Uit. Schermvergindeling. Schermvergindeling. Schakelknop. Uit. Haanslijs wedi-code. Koptekst. Ja, uh, daar gaan we verder niet op in. Er zijn allerlei verschillende manieren om video af te spelen en te decoderen en te coderen. H wedi- Haanslijs wedi Een aantal dingen aan of uit. te decoding. Gesturen. Koptekst. Gestures. Yes. Dit heeft met gebaren te maken Siek. natuurlijk. Zoek. Siek. Schakelknop uit. Ziek interval, 10 seconden. Tijdspauze. Touch om te pauzeren. Tijdspauzen. Schakelknop. Uit. Heb ik allemaal. Uit. FTP en Samba client. FTP en Samba client. Nou, ik denk dat iedereen hier wel zo ongeveer weet wat een FTP client is. FTP staat voor file transfer protocol. En uh, dat is een, een mooie manier om uh, bestanden via het internet. Um, ...aan elkaar door te geven of te uploaden of te downloaden, noem maar op. Uh, Samba um, is eigenlijk iets dergelijks, maar is ontstaan om het mogelijk te maken... ...om bestanden tussen Windows en Linux computers uit te wisselen, als ik het goed zeg. Bestand opslaan in slash tekstveld. Hier krijg je de mogelijkheid... Om bestanden in mappen op te slaan. Dat kan hier ook bij. FTP-codering. Unicode. UTF-8. Nou, dit is de FTP-codering. Dat heeft ook te maken met. Uh, hoe. hoe uh, zeg maar. De, de communicatie is. En daar hoef je, je verder niets van aan te trekken. Dit zijn eigenlijk allemaal standaard dingen waar je nooit iets aan hoeft te doen. Met Startpagina. er zit ook een webbrowser in. omdat je ook met deze app kunt streamen. Ik heb dat nog niet uitgeprobeerd. wat je allemaal kan streamen. Uh, er is uh, een, een aardige vak op het internet te vinden, maar een echte handleiding helaas nog niet. About, blank, tekst, bestand opslaan in, slash, tekst, ja. slideshow, plate slide voor, twee seconden. De slideshow is een diavoorstelling. Afspeellijst, Top, 2 van 5. En nu zijn we weer in de tabbladen, ik ga even terug naar voren. vorige, knop. We waren bij general gebleven. Instellingen, general, ondertitel, netwerk. Ondertitel en netwerk. Nou, ondertitel en... Plugin. Koptekst. Uh, plugin dat heeft met... Quicktime gebruiken. Quicktime gebruiken. Quicktime gebruiken. Quicktime is de manier van, van uh, Apple om dingen af te spelen. Quicktime gebruiken om films af te spelen die u al heeft geconverteerd naar het iPhone slash iPod ondersteunende formaat. Of MP4. Koptekst. Nou, dat... Uh dat betekent dat je dus als je MOV-bestanden of MP4-bestanden, dat zijn eigenlijk Apple-achtige uh, formaten, wilt afspelen, dat je daar dus ook QuickTime voor zou kunnen gebruiken in plaats van de O-Player. Others. Others. Simple Player Screen. Simple Player Screen. Simple Player Screen. Schakelknop. Aan. Dat heb ik aangezet. Ik zag geen verschil, maar over dat uh, Player Screen gaan we dat zo nog hebben. Wachtwoord instellen. Wachtwoord instellen. Schakelknop. Uit. Dat heb ik niet gedaan. Ik hoor via mijn microfoon een hele harde must. Die zal hier op het dak zitten. Wacht, iTunes backup. iTunes backup. Schakelknop. Uit. Die is uit. Ik vermoed dat je hiermee, dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, bestanden die je um, via dit appje op je iPhone zet, dat je die toch kunt synchroniseren of backuppen naar iTunes. Bestand. Top. E Afspeerlijst. Top. Oké, okay, nu zijn we weer bovenin. O, Sorry. Instellingen. Sorry. Top. 4 um, van 5. Meer. De laatste tabblad is uh, meer. Dat is eigenlijk niet echt interessant. Dus nu komen we bij het echte werk. Bestand. Top. Bestand. 1 van 5. Tot slotte gaat het erom om bestanden af te spelen. Toevoegen. Knop. Toevoegen. Wat kunnen we hier toevoegen? Vorige. Knop. Server toevoegen. Een server toevoegen. Je kunt bestanden binnenhalen en afspelen vanaf verschillende servers. Server toevoegen. Context. Windows host. Samba. Een Windows host, Sana. FTP host. Een FTP host. Dropbox. Dropbox. Geselecteerd. bestand, En we Stop. zijn weer met 1 één van vijf. Dropbox. Dat wordt niet gespoord in de deze uh, uh, zeg maar uh, freeware version. Dat is dus al één verschil met de koopversie. Vorige knop. We gaan naar de vorige. Dat is wat je Toevoegen, kan toevoegen. knop. De stand en server. Wijzig. Knop. Mijn documenten. Mijn documenten. Daar gaan we het zo over hebben. iTunes. iTunes. Als ik iTunes dubbeltik, dan kom ik eigenlijk in de iTunes Store terecht. En kan ik daar dus dingen zoeken en kopen. Uh, het werkt een beetje hetzelfde als de, de iTunes app, alleen net even iets anders. iPod Library. iPod Library. Nou, jullie hadden vast al in de gaten dat dit gewoon de nummers zijn die op mijn telefoon staan. Slash. Wijzig. Knop. De A-team. De Voice Performance. Seizoen 2. Live Show 5. Chris Hoordijk. Oké. Okay. De A-team van Chris Hoordijk heeft hij gezongen uh, in de uh, Voice of Holland. Die ga ik zo dubbel tikken. Aflevering 1723. 04. 2013. NTR Verticale Lijn. De Spin Podcast en TR. Wat je dus hier ziet gebeuren is dat hij alle audio en video bestanden van mijn iPhone hier ziet en hier in een lijstje presenteert. Dus niet alleen de dingen die je in uh, de muziekapp ziet. maar echt alle audio- en video-bestanden. Aflevering 1824, aflever, aflevering 2026. Nou, dat 20, zijn, dus, 26, uh, dat af... zijn al de podcasts de A10, van de, de Voice Performance, seizoen 2 show 5, Chris Hordek. Oké, okay, wat ik nu ga doen is Chris Hoordijk starten. En dan kom ik meteen al bij het eerste probleem. En ik ben heel benieuwd hoe die jongens van TechTouch dit gaan uh, doen. Misschien ligt het ook wel aan mijn iPhone hoor. Ik heb een iPhone 4 en je weet maar nooit of die anders reageert op een andere iPhone. Wat er nu gaat gebeuren is uh, hetzelfde wat ook in de koopversie gebeurt. Liggend. Oké, okay, ik zal je verder... Uh... White lips, face... Hij heeft trouwens niet gewonnen. In, die, uh, in dit seizoen. Hij werd tweede. Uh, ik heb hem gestopt. 35%. 40%. 35%. Dat is dus de uh, spreeksnelheid. Volume. Interpunctie. Ik zet hem even terug. Volume tekens. Spreeksnelheid. woorden, Tekens. En wat je dus nu links-rechts vegen, omhoog omlaag vegen. Uh, ik zie ook. Op 2X. Uh, A B. B. 4630, 35 stars, 2x. Nu komt BRK. er ineens een Afbeelden. reclame. Maar over het algemeen hoor ik niks. Wat ik nu moet doen. is uit de app gaan. Koppeling. Daar staat. En weer de app in. Via de appkiezer. Appkiezer. O-player lieten. O-player lieten. Koppeling. 0. No, Dubbelpunt no. Afsluiten. Knop. En nu heb ik ineens wel een scherm. Een afsluiten. 0. No. Dubbel.09. Dat is dus het aantal seconden dat hij nu draait. 4%. Aanpasbaar. Ja, dat hadden we gedaan. 14%. 24%, 34%, 44, 54, 64 Dus heb ik hem op 64% staan. Snow, maar die schijf werkt dus niet hoor. Maar. 0%. 16%, 16%. 17%. 0% naar 0% hij blijft gewoon doordraaien Ik zal mijn iPhone even achter zetten 0 3 40 Meer. Knop De AP De voice performance Stop hem even Lock rotation Knop Lock rotation Video track Knop Nou we hebben, we hebben geen Audio track Grijs Play mode Knop Ondertitel Grijs Hebben Knop. we niet Aspect ratio Grijs TV uit Knop Background Knop Previous track Knop Play backward. Knop. Afspelen. Knop. Ik zal hem even afspelen weer, want deze twee zijn wel goed. Play backward. Knop. Play backward. Play backward. Gaat hij een stukje terug. Play forward. Knop. Dan gaat hij vooruit. Play forward. Play forward. Play forward. Play forward. Zoals je hoort, maar een heel klein stukje. Next track. Knop. Share. Grijs. Share Knop. Volume. 94%. Aanpasbaar. Volume dat werkt wel. 100% Nee, 80% Share. Next, up. Play Forward. Knop. Ik stop hem even. Afspelen. Playbackerd. Knop. Previous track. Bedround. TV uit. Aspect ratio. Grijs. Ondertitel. Grijs. Knop. Aspect ratio. En dat heeft allemaal met video te maken. Dat is niet ook mode. grijs, want dit is gewoon een audio. Audio track. Playing mode. Knop. Playing mode. Herhaal mode. Nu krijgen we een herhaal mode. Paar. Knop. Klaar. Die kunnen we dus herhalen uit. Herhalen uit. Hier kun je dus dingen instellen die je um, eigenlijk ook mensen ook wel van winnen en zo kennen. Geselecteerd. Repeat of dan? Het is niet helemaal duidelijk. Alles herhalen. Een herhalen. Eén herhalen. Repeat random. En deze knoppen zijn niet echt. Geselecteerd. Ten eerste zijn ze niet echt goed gelabeld, maar ook niet echt goed bedienbaar. Herhaalmode klaar. Ik ga even terug naar klaar. Koppeling. 35 stars, 2 4630 gezeg op 2x afsluiten. Knop. Nu kom ik dus. Ik zie hier ook een soort advertentie bovenin. Doen 1, 34, 38%. Aan, afsluiten. En ik sluit knop. dit nu even af. Geselecteerd. bestand, stand. Top. 1 van 5. Oké, okay, op deze manier kun je dus dingen afspelen. Um, ik ga nu even hier uit weg en ik doe hetzelfde in de uh, versie die ik gekocht heb. Thuisknop. Podcasts, 14 nieuwe onderdelen. Abkieser, O-player, lied, muziek, O-player, O-player, O-player, geselecteerd, bestand, zo, onderaan scherm, onderaan scherm, nou. mijn documenten, iTunes, iPod Library, openen URL, iPod Library, ik ga er weer in iPod library Vorige en ik knop. ga het zelf in. slash wijzig de A10, de volgende nummer, maar even show. Daar is hij weer. Geen advertentie, maar hetzelfde probleem. Een doodscherm. Even eruit. Thuisknop. Podcasts. 14 nieuwe onderdelen. Even er weer in. Abkiezen. Open. O oh, Player. Player I can do. Knop. Player I can done. Dat is eigenlijk... Even stoppen. Uh, de knop. 0, 22. 9%, aanpasbaar. 19%. Nou, dat is volgens mij... 19%, 10%. Die schuif werkt dus ook hier niet. 0, 3, 39. Player I can mode. Knop. De A10, de voice performance. Player I can walk rotate. Knop. Player I can video stelen. Knop. Player icon CH, grijs. Je hoort dat de knoppen hier wat. Player icon repeat, knop. Player icon CC, grijs. Wat slechter geleverd. Player icon ratios, player icon airplay, player icon playlist portleerd, knop. Player icon share, grijs. Ha. icon Play playlist portleerd, Hier hebben we de playlist, dus waarschijnlijk kan ik de nummer nu in de playlist zetten. Dat gaan we even proberen. Oh, ik heb hier geen playlist gemaakt. Knop. Slash, Wijzig, knop. De A 10 de voice performance. Aflevering 1723, 04, 2013, oh. de A10, de voice performance, seizoen 2, nou. de show, vorige, knop. Dan kom ik eigenlijk weer in de lijst, klops, dus dat knop. is al niet echt duidelijk. Open een URL, iPod library, iTunes, iPod library. We gaan hier weer in. We moeten hem toch weer starten. voor wat er gebeurt. Slash, wijzig, de a 1 de, de voice is niet performance, de a 1 de voice performance, nu ben ik bang. Player icon, 0, 0, 1%, 0, player icon worden, knop. Play an Icon Moor, laat ook net een knop Kun je Icon Moor? Kun je Icon Play First Frame? Knop. Play first Frame. Kun je Icon Play First Frame? Grijf. Oh, Nu begint hij dus een heel ander nummer te spelen. Kun je Icon Playback? Knop. Kun play je Icon Playback? Kun play je Icon pause. Play? Your icon knop. Kun je Icon Pauze? Kun je Icon Play Forward? Knop. Kun je Icon Play Forward? Kun je Icon Pauze? Knop. Your I oh, play mooi zo. play wow. I can, your I can play your icon, play last frame. Knop. Last frame. Play your I can play, play your I can Play forward. Daar komt hij Last frame. Dus niet helemaal duidelijk wat hij met die knoppen doet, want hij komt bij de Beach Boys en die staat natuurlijk ook wel ergens bij mij in de lijst. Volume 92. We hebben een volume. Play I can play, play, play, play, play your icon. 0.42%. An. 0.06. Play your, your, your, your icon. No, no, Knop. Play your icon, play. Knop. Play your can play voor Knop. last frame. Knop. Ik. your uh, play last frame. Ben even sprakeloos, omdat toen ik dit voorbereide was dit scherm veel uitgebreider. Wat ik toen zag was ook een uh, knop of eigenlijk twee knoppen om de audio sneller en langzamer te zetten, hè? een soort audio stretch. Volume. 92. Maar die is er niet meer. PRA your icon, play your 2% procent. Aanpasbaar 0 0.0 Zij praten Knop. knop we het maar doen Vreemd, Vreemd. knop Slash Wijzig De A10 De Voice Performance Geen 2. idee Christen. Dit is ik. dus uh, voor mijn gevoel iets heel raars Ik ga dat uh, Nou ik, ik, uh, ik heb niks meer voor Nens straks Dus ik kan dat stiekem niet meer nog even straks uitproberen Maar, uh, maar goed uh, Dat zul je in de praktijk waarschijnlijk niet zoveel gebruiken Ehm um, we gaan weer even terug naar het hoofdscherm. Sorry. Hebben we hebben dus weer het programma. Podcast. Podcasts. 14 nieuwe onderdelen. Opkiezer. Oplayer. We gaan de Oplayer weer in. Want wat ik nu ga doen kunnen ze Ik knop. No, 0.02. 1% A0 no, 4. Dubbel. P hier iconmode, knop de a10, de player eigen mode, player eigen mode, 0 no player eigen mode, knop, 1 post, 0.02 no. punt player eigen dun, knop, de done knop, vorige knop, vorige, er raakt knop, okay. bestanden wijzig, knop, mijn documenten, Items. we hadden dus iPod library, open een URL, open een URL, dan kun je dus een URL intikken en openen, um, en dan gaan, gaan streamen, streamen. Een webbrowser. Overdracht via WiFi. Overdracht via WiFi. En dit is eigenlijk best interessant. Geselecteerd. Dus overdracht Dat is via de laatste wifi. van het hoofdscherm. Die tik ik nu in. Vorige knop. En nu krijg ik een scherm met een aantal mogelijkheden: overdracht via WiFi. Uw apparaat benaderen via HTTP. Uw apparaat benaderen via HTTP. HTTP: 192.168.1.549.617. Uw apparaat benaderen via bonjour. HTTP slash slash Tom's iPhone, logo 49.617. Bonjour. Dat is een Frans woord, zoals we allemaal weten. Maar het is als je op, in je computer kijkt en je hebt van alles van Apple geïnstalleerd, ook een map of iets dergelijks die daarmee te maken heeft. Ik moet jullie schuldig blijven wat dat precies doet. Uw apparaat benaderen via FTP. Dat is FTP. FTP slash slash 192.168.1.521. Wat je hier hoort zijn uh, eigenlijk een soort IP-adressen, internetprotocoladressen, alleen van mijn uh, thuisnetwerk. En uh, de meeste routers die dus uh, in, in een thuisnetwerk zitten en IP-adressen uitdelen, beginnen allemaal met 192.168. Even nog in het kort, ik denk dat jullie dat allemaal wel weten, maar als je het internet opgaat, moet het internet natuurlijk weten waar je bereikbaar bent. Net um, zo goed als je een huisadres hebt, moet je ook een internetadres hebben. En dat internetadres, tenminste het systeem wat op dit moment nog wordt gebruikt, bestaat uit vier getallen tussen de 0 en 255 gescheiden door punten. Datzelfde systeem wordt ook binnen het huis gebruikt en um, de meeste routers hebben dan... 192.168.1.1 is dan de router zelf. En de eerste computer is punt 2. En gaat zomaar verder. Dat soort adressen worden dynamisch uitgedept. Uh, vandaar dat je dit ook nu hier hoort. FTP. Um, hadden we het net al over. Als je dit wil gebruiken moet je een FTP server. En een FTP client hebben. De FTP client die zit dus in dit programma ingebakken. De FTP server moet je dan op jouw computer installeren. Um, dat kan ingewikkeld zijn, maar dat hoeft het niet. Er is een hele goede uh, FTP server. Iedereen kent denk ik wel um, uh, hoe heet dat ding nou ook weer? Uh, die internet browser uh, Firefox uh, van de jongens en meisjes van Mozilla. En Mozilla heeft uh, niet alleen een, een, een internetbrowser, uh, maar ook een e-mailprogramma van de beurt. Maar heeft ook een e-mail, e of een FTP client en een FTP server. De Filezilla client en de Filezilla server. Die is vrij makkelijk op te zetten. Heb ik nog niet gedaan. Dat zou ik graag hebben willen doen voordat ik hier aan begon. Maar dat vergt net even iets meer tijd. Wat ik wel heb gedaan, en dat is op zich aardig, en dat kunnen we nog wel even doen. Uw apparaat HTTP, uw apparaat, HT, uw apparaat, benaderen via HTTP. Uw apparaat benaderen, benaderen via HTTP. HTTP slash 192.168.1.549.617. Ik start nu Internet Explorer. Ik doe ctrl-o en ik tik HTTP dubbele punt dubbele slash... Uh, wat zei die nou? Dan moet ik het nog even opspeellijst downloaden. Oh. Uw apparaat benaderen via http://192.168.1.549.617. HTTP nu staat het er toch echt goed. Wat ik nu op mijn computer zie is Oplayer Wifi Transfer. En daaronder zie ik Toms iPhone. Ja, Je hoort dat niet omdat uh, uh, mijn computer zacht staat. Nu kan, ik, nu kan ik een folder aanmaken. Die ga ik dan ook in het appje zien. En wat ik nu ga doen... Ik ga een file uploaden. Ik, tik voor, ik kies browse. Ik zit nog steeds op die internetpagina... Ik kies nu mijn map muziek. Uh, laat ik eens eigen werk kiezen. En ik kies een nummer dat heet uh, hammer.mp3. En dat wordt nu geüpload. Uw apparaat benaderen via HTTP. Ik ga nu hieruit terug. Knop. Want ik had alleen maar dit knop. nodig om uh, in Internet Explorer dat HTTP-adres in te tikken. Bestand en server. Wijzig knop Mijn Documenten. En nu is er in Mijn Documenten. Vorige knop. Als het goed is, een bestand verschenen. Geselecteerd. Knop Size. Kind. Knop Slash. Wijzig. Knop Zoekveld. Knop. Knop. Hier zijn dus een aantal ongelabelde knoppen. Test map in Your Folder. Filoslistrijken en robe. Knop. Één Hammer. MP3, een hammer. 1 7.1 Megabyte. Daar die. Eens kijken of hij ook nog wil draaien. En dat wil hij. Um, dus op die manier, ik heb niet gezien of ik in staat ben hele mappen uh, uh, in één klap uh, te uploaden. Maar in ieder geval wel uh, eventueel dus allerlei bestanden. Een soort thuisdeling of hoe je het ook maar zou willen noemen. Verder krijg ik hier gewoon hetzelfde scherm te zien. Dus niks op dit moment, dan zal ik er weer uit moeten en in moeten. Ja, um, nou... Ik ga dit even stoppen. En um, ik ga uh, ook stoppen met mijn verhaal, want anders dan, uh, zit ik tot vier uur in één stuk door te kletsen. Nu moet ik even hieruit weg en moet ik even weer terug naar, naar de Bartiméus Meeting Room om de microfoon los te gooien. Oké, okay, mensen, kom maar met jullie commentaar. Ja, ik had even een vraag. <clears throat> Jij zei het is een soort thuisdeling, maar volgens mij is dit toch een transfer. Dus staat dat nummer Hammer MP3 feitelijk op je iPhone of niet? Dat is een goede vraag. Um, dan zou ik even naar het muziek. Waarschijnlijk wel. Alleen waar is dan even de vraag. Ik ga zo even kijken of die misschien nu ook afspeelbaar is via de muziek app zelf. Um, het is niet helemaal duidelijk uit het verhaal wat er gebeurt, of er gestreamd wordt, of dat die op de een of andere manier inderdaad in een map op mijn iPhone staat. Ik hoop van wel, dat zou op zich het leukste zijn, alhoewel je dan natuurlijk wel je geheugen van je iPhone gauw vol gaat krijgen. Hallo, ik uh, kon net aanwaaien, hallo jongens. Was dat via een appje of uh, is dat via een kabeltje aan de computer? Nee, dit is de app Oplayer en het gaat via wifi, tenminste dit laatste. Ik ga even kijken, bedankt. Oké, okay, zijn er nog mensen die uh, uh, vragen hebben over deze app of uh, er nog meer van afweten dan, uh, dan ik nu weet, dan hoor ik dat graag. Oké, okay, nou um, ik hoop jullie nog een keer te uh, kunnen bijpraten over het eventueel uh, FTP server. Um, ik ga uh, straks in ieder geval nog even kijken, maar ja dat kan ik nu niet doen omdat ik iedere keer de microfoon heb... Uh, ...kijken uh, waar, als ik tenminste erachter kan komen... ...waar uh, dit nummer uh, terechtgekomen is in mijn iPhone. Ik had toch nog wel even een vraag, als het mag... ...tussendoor, of een vraag... Uh, ...wat is nou je oordeel over die app? Want je bent er natuurlijk een hele tijd mee bezig geweest... ...en als ik het heel eerlijk moet zeggen... ...en misschien ben ik dan uh, iets te bevooroordeeld of uh, te voorbarig... ...maar als ik het heel eerlijk moet zeggen... Dan kan dat ding waarschijnlijk ontzettend veel, maar eh, denk ik denk niet dat je er eerder een studie van moet maken voordat je met dat ding in de gang gaat en dat je er eh, daadwerkelijk iets mee gaat doen. Het weerhoudt mij in elk geval om er iets mee te gaan doen. Dat weet ik zeker. Nou ja, ik was. Uh, uh, ik ben het gewoon met je eens. Ik, ik was uh, natuurlijk getriggerd doordat uh, uh, iemand er iets over schreef in uh, in het VoiceOver over forum. En dan heb ik zoiets van: ja, een audio-app wil ik altijd wel even graag proberen. En ik, had, um, ik heb er aardig wat tijd in moeten steken om er een beetje achter te komen, ook juist uh, uh, omdat er wat rare dingen in dat scherm gebeurden. En uh, als ik nu zie, uh, zitten er toegankelijkheidsproblemen in en ook dingen die dus voor ons niet goed werken, zoals dat schuiven. En tja. Uh, wat, dus niet, niet, wat ik ook raar vind is dat toen ik hem uh, vanochtend aan het testen was, ik dus meer zag, in, uh, ook in de, in de gekochte versie, wat ik net al zei, meer zag dan dat ik nu zag. En dat vind ik altijd raar. Dan denk ik van, ben ik nou zo stom? Dat kan natuurlijk. Uh, of, of gebeuren er uh, verder uh, vreemde dingen in die app? Dus ik uh, ben heel benieuwd naar de podcast die uh, de jongens van Techtuts hierover gaan maken. Nou, dit waren uh, de apps voor vanmiddag, in zoverre uh, zover dat ik nog wel een paar dingetjes uh. heb over apps die ik kwijt wil. Um, Nancy wees mij erop dat we het een poosje geleden hebben gehad over de nieuwe versie van Prismo, dat we daar ook aandacht aan zouden besteden. Um, daar wil ik toch even iets over zeggen. Um, wat ik heb gemerkt en of dat nou komt omdat ik een iPhone 4 heb, ik weet het niet. Maar de nieuwe dingen zoals het uh, positioneren van de iPhone goed positioneren boven het papier. Dat schijnt dan te moeten door uh, dingen die de app tegen je roept. Zo van uh, links, rechts, uh, voor, achter en vuur. Of maak foto... Dat werkt bij mij niet. Dus eh, ik zit nog steeds te rommelen met die app. Als er dus mensen zijn die andere ervaringen hebben die dus beter zijn dan de mijne, dan wil ik dat graag horen. Want misschien is mijn iPhone gewoon eh, zeg maar te zwak, te traag om dat soort dingen goed te kunnen doen. Maar dat is de reden waarom ik hem nog niet op het programma voor de Voicet heb gezet. Dus ik laat de microfoon even los voor commentaar over de nieuwe Prismo. Ik heb ook een iPhone 4 en ook ik heb uh, dezelfde resultaten die jij hebt met dat ding. Dus ook links, rechts en ja, waarschijnlijk ben ik niet rechts genoeg. Nee, ik weet dat je linkshandig bent en verder waarschijnlijk ook vrij aardig links. Uh, nou goed, uh, is er dus niemand hier met een, een hogere versie van de iPhone die wel goede resultaten heeft met uh, de nieuwe update van Prismo? Hoe schrijf je het jongens? Want ik probeer het te zoeken. Ik heb P-R-I-S-M-O. Nee, het is P-R-I-Z-M-O. Ik uh, ben wat vergeten en dat komt door die gekke rommelige start... Uh, ik hoor namelijk te beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Er was namelijk één vraag binnengekomen van Mark Scholten. Um, en die moet ik even opzoeken, momentje. Ja, ik heb hem. Dat was een... Um, hij had, dat heb ik ook uh, geroepen de vorige keer of twee weken geleden. Uh, hij kon een aantal podcasts niet downloaden van de iAsk pagina. Ik heb hem toen doorverwezen naar www.blinkmagazine.nl. Daar kon hij ze wel vinden en... Hij gaf ondertussen ook nog een compliment over die site dat er zo ontzettend veel informatie voor, zijn, uh, voor, voor hem opstond die hij kon gebruiken. Um, hij is dus een inhoudslag aan het plegen als het gaat om het draaien van de podcast. En daar kwam hij uh, het appje AudioPad in tegen. Dat wilde hij downloaden en hij kon het niet vinden. Nou, ik ben even gaan kijken in de, de App Store en ik kan hem ook niet meer vinden. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat ze hem hebben teruggetrokken. Uh, Nens heeft een besproken de app. Ik uh, geloof de eerste week van mei, als ik het me goed herinner. En uh, de het probleem met de app dat ik had was dat hij, zodra ik hem startte, geen geluid meer gaf. Oké. Okay. Ik, ik hoor nu uh, de chat voorgelezen worden, maar dat gebeurt in het Engels, dus dat is niet te verstaan voor mij. Nens, jij mag zo even vertellen of iemand anders wat er geschreven is. Hij is dus niet meer te vinden. Ik, heb hem nog even, ik had hem nog wel op mijn iPhone staan en net gestart. En op het moment dat je hem start hoor je dus helemaal niks meer. Je moet dus echt een oortjes eraan hebben hangen wil je er echt goed mee kunnen werken. Ik laat even de microfoon los voor de geschreven chat. Oké, komt die Alwin. Uh, die zegt, uh, Access nieuws gaat aandacht aan Prismo besteden. Misschien helpt dat. Ik ga kijken, zegt ze. Nou, dat is mooi. Uh, ja, want ik begreep, uh, Alwin, dat jij ook een iPhone 4 hebt. En uh, jij dus blijkbaar ook dezelfde problemen, tenminste. Daar ga ik even vanuit. Uh, kun jij ook iets zeggen? Uh, we, we, heb jij het toch geprobeerd? Ik heb een de iPhone, dus ik weet niet of ik wat kan zeggen. Ik probeer het gewoon. Ik heb het geprobeerd met een iPhone 4, mij lukt het ook niet. Maar ik heb iemand uh, gedaan die het zag. En als je het ziet en je doet het, dan werkt het prima. Want dan hoor je ook precies wat je doet. Maar ja, als je dat niet ziet, dan uh, ik kreeg het ook niet voor elkaar. Ja, nou ja, goed. Duidelijk. Jammer dus. Nou, wie weet, dan wordt dat nog beter. Oké, okay, uh, dan heb ik meteen mijn verzuim goed gemaakt als het gaat om IASK. En dan gaan we nu uh, naar het volgende onderdeel alweer. En dat is wat er allemaal boven gekomen is tijdens uh, de chat. Dus in dit... Uh, Uurtje. We zijn het geloof ik drie kwartier onderweg, dus ik laat de microfoon even los. Ja, Piet, zou dan. Uh, ik lees de laatste tijd veel over Groups Free in de Voice Chat of in de Voice Over. Uh, en dan zou je groepen in uh, je e-mailprogramma kunnen maken. Maar wat ik ook probeer, een dubbel tik, hij opent gewoon niet. Wat doe ik verkeerd? Kan ik je niet vertellen, want ik heb hem niet op mijn iPhone staan. Um, heb je al geprobeerd om je iPhone uit te zetten en helemaal te resetten? Ja, alle trucs zijn toegepast. En hij doet het gewoon niet. Dan zou het nog mm, mee, ermee te maken kunnen hebben welke softwareversie je hebt op je iPhone. Kun je me dat vertellen? Ik heb een iPhone 5 met de laatste versie, de 6.1.13, 13, 1.3, weet ik het, zoiets. Ja, dat klopt. Dan ben je helemaal up to date. Geen idee. Um, zijn er hier andere mensen die ervaring hebben met, uh, met uh, Groups 3? Ik zelf niet. Het spijt me, Piet. Uh, ik heb geen antwoord voor je en uh, niemand in de chat, blijkbaar. Ik neem het niemand kwalijk. Nou, ik weet niet. Uh, ik heb je niet gezien of ik heb het overgeslagen in, in het voiceover vorm. Heb je daar al gepost? Ja, daar is een hele discussie rond gegaan. En daar heb ik ook mijn vraag gesteld, maar ook daar heb ik geen eenduidig antwoord gekregen. Ja, het enige wat je zou kunnen proberen, maar dat heb je misschien ook al gedaan... ...is hem gewoon van je iPhone gooien en uh, weer opnieuw installeren. Dat kan soms wel eens helpen. Ook al gedaan, maar ik ga het gewoon nog een keer proberen. Bedankt Tom. Ja, computers en aanverwante artikelen blijven soms gewoon rare dingen. Het is nu helemaal niet anders. Nog iemand met een, uh, een vraag. Oh, uh, sorry Aad. Uh, Herman Slobber, die zei het nog even tegen mij en hij heeft gelijk. Uh, ik heb het vorige keer gehad over mijnbestand.nl... Uh, die is goed toegankelijk als je een, een file wil ontvangen, maar niet als je een file wil uploaden. Precies waar uh, het enige puntje waar die niet kan, en dat is het allerbelangrijkste puntje, is uh, om een file te uploaden. Dat gaat niet. Dat lukt niet, dat is niet toegankelijk. Je kan niet bij die knop komen. Um ik heb dat vond ik uh, wat ik ook nog even heb bekeken is die mijn via de iPad dat vond ik wel opmerkelijk want daar kan ik dus wel bij die knop komen en als ik dan kies bestand doe dan gaat die uh, vanuit mijn foto's uh, dingen kiezen dus ik kan alleen maar in de in de library in de bibliotheek van mijn foto's kan ik winkelen dus niet met andere uh, andere bestanden op mijn IPad. Dus dat was bijzonder uh, dat wilde ik even melden. Voor de rest heb ik snel even gekeken net of voor share dan uh, toegankelijk was online. Ik heb dat met een Mac gedaan en ik loop tegen één dingetje aan. Als ik hem wil delen het bestand, dan krijg ik de focus niet op het uh, schermpje waar die moet staan om het te kunnen delen, om de link te knippen en te plakken waar delen staat. Dus dat wilde ik even melden. Um... Um, Herman, ik dacht dat jij ook met 4 bezig was geweest op een Windows PC... om te proberen up te loaden. klopt dat? Ja, en dan heb je inderdaad hetzelfde pro probleem. kan daar ook niet uploaden. Je kan daar niet echt... Tenminste, ik kon daar niet echt bij uh, knoppen komen. Dat is ook weer zo'n tweegedeeld schermpje. Of je focus komt er niet als iemand anders hem erop zet. Uh, met de muis, dan is het, uh, ja, dan is het hartstikke leuk. Maar, uh... Nee, dat, gaat, uh, dat, uh, dat zijn niet de programma's waarbij... Uh... Uh, waar wij het mee moeten doen. Althans niet uh, als we zelf iets willen ondernemen. Ja, ik, uh, ik probeer de laatste tijd uh, Sendspace, en dat is ook zo'n service, en die, uh, dat lukt wel. Alleen het probleem met Sendspace is dat je uh, alleen bestanden kan uploaden of je hele spul moet zippen. Oké, okay, ja, Sendspace bestaat volgens mij al heel erg lang. Uh, ja, er blijft dus eigenlijk niks anders over dan, uh, dan Dropbox. Als je dus een bestand uh, zou willen delen. En ik begrijp dat uh, uh, met de nieuwe accounts het ook niet meer mogelijk is om een public link te sturen. Dus dan zou je meteen een map moeten delen. Als ik het goed zeg. Ja, ik denk dat we moeten blijven zoeken naar, uh, naar grote bestanden. Want er zijn er genoeg websites. Maar ja, welke is toegankelijk? Dat is dan weer de vraag. Uh, ik zal hier en daar een paar proberen. Ik heb Box net geprobeerd... Um, Space zit daar een limiet aan het uh, bestand wat ik kan uploaden. Daar was ik even benieuwd naar, want dat vind ik wel belangrijk. Ik wil wel minimaal 1 gigabyte kunnen uploaden. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb een abonnement en dan uh, heb je geen, heb je ook een limiet, maar dan praat je over 10 gig per dag of zo. Uh, als je gratis, dus een gratis versie, en er zijn twee abonnementen, en misschien zit op de gratis wel een limiet voor het uploaden, maar. De, ik weet niet of, die, of dat erg is. Ik weet niet hoe groot die is. Oké, okay, nou, uh, wordt vervolgd, zullen we dan maar zeggen. Um, is er nog iemand die uh, een vraag wil stellen die bij hem is opgekomen tijdens de chat? Ja. Uh, de file Zilla uh, nou, Server, daar zal ik het niet over hebben. Daar ben ik uh, een beetje mee aan het stoeien en het ziet er heel toegankelijk uit. Dus ik uh, heb daar wel hoop op dat dat wel een aardig ding zou kunnen zijn, denk ik. Maar goed, ik heb er niet zo haast mee. Uh, de Filezilla-client die is uh, heel toegankelijk. Uh, ja, heeft wel een paar nadelen, maar je, je ziet je transfer niet. Tenminste, die heb ik nog nooit kunnen zien of hoe, hoe snel dat loopt. Uh, werkt op zich goed. En, uh, maar wat, is die, die FileZilla-server of uh, client uh, zou, is die ook beschikbaar voor iPad of iPhone? Weet jij dat? Geen idee. Dan zou ik even op de site moeten kijken. Ik, ik gebruik hem al heel lang uh, uh, uh, voor het uh, beheren van uh, websites. En ik krijg er automatisch een nieuwe versie. Dus ik kom eigenlijk nooit meer op die, uh, die site van, uh, van Mozilla. Ik. Uh, het zou dus eens even moeten kijken. Trouwens, er schiet mij nog te binnen dat die O-player... die bestaat niet alleen voor de iPhone, maar ook voor de Mac. Dus misschien dat die daar wat toegankelijker is. Ja, toevallig kreeg ik van de week ook een vraag over de FTP-clients. Uh, natuurlijk heb ik voor de Mac gekeken. Daar is, uh, hoe heet die, duck ook alweer... Duck lijkt toegankelijk, dus ik moet hem nog wel even beter bekijken. En inderdaad, ik heb ook even gekeken naar uh, iPhone, iPad, clients voor de FTP. Daar heb ik een aantal van gevonden, ook al een aantal gedownload, maar ik heb ze nog niet nagekeken. Ja, hier ben ik dan. Uh, met een vraag even. Um, um, ik heb nu een um, uh, Aftershock-headset met Bluetooth uh, aangeschaft. En had ik vroeger een heel handig appje waarmee je heel snel je bluetooth kon aan- en uitzetten. En nou dan heb ik gezocht naar een appje op de App Store, maar dan kan je heel veel appjes vinden voor bluetooth, maar niet dat kleine handige appje dat ik er ooit eens voor had. Heeft iemand enig idee hoe je eraan kan komen? Ik weet niet, hoe je, het was meer een soort sneltoets volgens mij dan een echt appje, maar in een van de eerste iPhone-vraaguren uh, is dat ding toen aan de orde geweest. Nou, ja. ik, ik denk dat Apple het niet leuk vond, want ze hebben hem uit de App Store gehaald. Dus uh, uh, hij is weg, maar uh, mm, ja, je kan hem... Uh, nee. nee, ik weet het niet aan. Ik weet het wel. Je zou hem met iemand moeten delen. Alleen als je je rotzooi kwijt bent, ja, dan moet je mij even opnieuw vragen bij die, bij die meneer of mevrouw. Als je hem deelt, dan zou je hem weer moeten hebben. Ja, ja oké. Okay. ja, Dat is een optie. Ik heb trouwens niet de indruk, ik heb eigenlijk Bluetooth altijd aanstaan. Ik heb nou niet echt de indruk dat dat heel veel meer batterijen vraagt dan, nou ja, dan normaal. Dus tenminste, niet mijn ervaring. Ik zal hem eens een, uh, een tijdje uitzetten. Kijken of, dat, uh, of ik dan meer stroom overhaal. Ja, misschien valt het ook wel mee. Weet ik niet. Oké, okay, bedankt. Ik heb zelf een vraag. Um, die zal ik ook in het forum starten, uh, stellen. Heeft er iemand ervaring met de uh, FO-agenda van Visio, met de Alpha braille leesregel? Ja, volgens mij gaat dat goed. Ik moet, uh, heb je iets specifieks? Ja, ik heb iets specifieks. Uh, ik heb het met mijn uh, leesregel geprobeerd. En wat ik zie is dat op het moment dat uh, mijn iPhone dus roept van... Uh, uh, dinsdag twee afspraken. Uh, dat verschijnt heel even op mijn leesregel en daarna is uh, de braille weg en krijg ik ook niet meer terug. En op je leesregel heel even? Ja, het is heel even op de leesregel en daarna verdwijnt het. En ja, uh, Dit is een vraag die, uh, die ik heb gekregen van een cliënt die alleen maar braille kan gebruiken. Dus vandaar, en die was op zoek naar een, een uh, wat handige uh, agenda. Dus ik dacht meteen in de faux agenda maar die is dus uh, voor deze persoon niet werkbaar, omdat de braille gewoon verdwijnt. En ik heb het niet met haar uh, iPhone kunnen uittesten, omdat uh, ik moet hem natuurlijk kopen. En ik had zoiets van, ja, als hij niet werkt, ga je hem niet kopen. Dus ik heb het even op mijn iPhone geprobeerd met de Focus Blue. En uh, dan had ik dus dit probleem. Ik moet nog even aan Lotte, heb ik al aan Lotte gevraagd of zij het even wil proberen met uh, haar Alfa leesregel. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat het een, een, een aan, de of aan de leesregel ligt. Maar ik zal die vragen ook aan Timon starten. Ik ga het in ieder geval, uh, wanneer ik haar weer zie, uh, uh, met uh, onze eigen VIP-agenda uh, proberen. Dat zal zeker wel lukken. Uh, maar waar zij was op zoek naar een, een manier om wat makkelijker datum en tijd in te voeren en met... Uh, de fo agenda gebruikers weten dat. Je gaat dat, doet dat daar via keuzemenu's en niet via de schuiven. Dat is in de VIP-agenda wel zo. Dus daarom dacht ik in eerste instantie aan de fo agenda Maar ja, dat gaat hem dus waarschijnlijk niet worden. Hey jongens, ik hoor jullie vaak praten over agendas. Maar waarom is die VO-kalender die samenwerkt met de agenda van de iPhone, is die niet goed genoeg? Ja, daar heb ik het ook steeds over, over die agenda. Uh, natuurlijk is die goed, maar ja, uh, dan moet hij dus wel goed met een braille leesregel over weg kunnen. En dat schijnt niet te gaan. Nee, oké, okay, want ja, ik hoorde Dirk in het verleden ook van ja, ik gebruik een andere. En nog meer mensen zeggen van ja, ik vind hem uh, te weinig meldingen of zo. Uh, ja, ik, ik vind hem persoonlijk, vind ik hem prima. Dus... Maar van de Braille leesregel heb ik geen verstand, want ik ken helemaal geen braaien. Oké, okay. nee, Dirk gebruikte, ik weet welke hij had, die heb ik ook en die is inderdaad wat uitgebreider. Ja, het is maar net wat je, wat je zelf belangrijk vindt om met een agenda te kunnen. En er is dus aardig wat keuze inmiddels. Het enige nadeel vind ik dat is dat die voice, als je die gebruikt... En je deelt die agenda met een ander apparaat. Dat voice, uh, die voice-opname gaat niet mee naar het andere apparaat. Nee, dat klopt. Ja, dan komen we eigenlijk alweer uh, aan het laatste onderdeel van uh, wat uh, er verder nog allemaal op komt borrelen. En ik ga meteen even de aftrap doen. En daarvoor zet ik even de talkie vast, want ik ga jullie even iets laten horen over uh, de app 9292. We hebben helaas nog steeds geen update van de reisplanner gehad. Reisplanner, reizen, Goh. reis... 9292. Maar er komt binnenkort wel een update van een nieuwe reisplanner, een, een nieuwe 9292 app. Waar wil je heen? En uh, er zit een aantal verbeteringen in. Hij komt nu meteen in het uh, plannerscherm op uh, uh, de koptekst waar wil je heen. Dus niet meer bovenin bij de instellingen. Van Lelystadcentrum, ja, Lelystad. zoekveld. En wat hebben ze er nu ingebracht? Wissel, vertrek, locatie en bestemming. Wisselvertrek, locatie en bestemming. Nou, daar, daar was vraag naar en dat, dat is dus nu ook gebeurd. Er zijn nog een, andere, een paar andere aanpassingen gemaakt die te maken hebben met bijvoorbeeld dat als je in de omgeving op een. Op een halte of zo tikte dat hij uh, zij geselecteerd. Dat hebben ze eruit gehaald. Want dat, uh, dat deed toch verder niks. Uh, het is ook de bedoeling dat je als je daar dan op tikt, dat je dan voortaan daar ook uh, of op een buslijn uh, tikt, dat je dan ook uh, zoals ook bij de NS-reisplanner uh, zeg maar de alle haltes ziet die die bus of die trein uh, gaat uh, aandoen. Verder gaan ze ook weer inbrengen het feit dat je een contact kunt opgeven als het adres daarvan bekend is. 55% opgelopen. Uh, ik heb me ooit afgevraagd waarom ze die oude hebben weggegooid. Ja, dat kan niemand mij vertellen, maar ze gaan dus diezelfde functionaliteit weer in de nieuwe inbouwen. Wat ze ook hebben ingebouwd is dat je nu met de, uh, die scrubbeweging, ze de, de, zullen maar zeggen de zet, dat je weer terug kunt naar een vorig scherm. Trouwens, uh, dat weten jullie waarschijnlijk al, uh, je hoeft niet per se een zet te doen, je kan gewoon met twee vingers van links, rechts, links vegen. Trouwens, verticaal werkt het ook. Dus hoog, laag, hoog of roep maar op. Uh, ze, uh, dus verticaal scrubben, daarmee ga je ook terug naar het vorige scherm. Uh, ik weet niet precies wanneer die update komt, maar hij zit er wel snel aan te komen. Dus dat even over de uh, update van de 9.2 app. Oké, okay, uh, nog iemand iets leuks voor uh, wat er verder uh, ter chat komt? Nee, ik heb nog wel twee praktische dingen, want ik probeer bij te houden wat wij hier bespreken. <coughs> Sorry. Um, maar jouw appje, dan moet je even spellen voor mij. En die Sins moet je ook even spellen voor mij. Want dat, dat heb ik allemaal niet uh, op papier. Uh, je bedoelt het appje O-Player. Dat is dus O en dan P-L-A-I-E-R. En wat zei je nou? Sint? Nee, die Sins. Leen volgens mij voor uh, grote bestanden overzetten? Oh, dat is SendSpace. Dus uh, S-E-N-D en dan S-P-A-C-E. Ja, ik, ik, ik heb vroeger wel eens, wat. volgens mij bestaat die al een tijdje, maar dat wil, wil ik vanaf wezen. Ik heb het wel eens in, in een forum gezien en dat is al van een paar jaar geleden. Ja, het bestaat zeker al vijf jaar. En uh, het is sendspace.com, dat is de site. Dankjewel, heb ik mijn uh, dingen ook weer gedaan voor vandaag. Uh... Oké. Okay. Dan gaan we zo'n beetje naar de valreep toe om uh, bijna tien over vier. Heeft er nog iemand iets leuks? Het blijft stil. Ik hoor wel de chat. Uh, Rogier, Roger, die roept iets over WeTransfer. Uh, Nens, die had jij toch ook al geprobeerd? We transfer. Ja, dat hebben we vorige week al besproken. Hè? De knop uh, is niet toegankelijk. Nee, precies. Dus dat... Uh, ik ga, begin ze nu allemaal door elkaar te halen. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om, uh, um, om bestanden te delen, dat het toch gek zou moeten zijn als we niet iets zouden kunnen vinden dat echt toegankelijk is. Oké okay, jongens, de valreep. Eenmaal, andermaal. Oké okay, mensen, uh, dat was het dan vandaag. We zijn vrij vroeg klaar. En dat vind ik zelf helemaal niet zo erg, want ik ben vandaag nauwelijks nog buiten geweest. En daar heb ik echt heel veel zin in. Het blijft het weekend ook mooi weer. Dus ik zou zeggen, ga er allemaal lekker van genieten. Bedankt dat jullie er allemaal weer waren. En graag hoor ik jullie volgende week weer terug. Groetjes en een goed weekend.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 Boom.